12 uur, het NOS-journaal, Thomassen. Goedemiddag, rechtszaak tegen oud-president Mubarak moet over. Aanhoudingen voor nieuwe groepsverkrachting in India... en waar wordt de eerste marathon op natuurijs gereden? Het weer vooral in het midden- en zuiden zonnige periode. In het noorden neemt de bewolking verder toe. Temperatuur stijgt in het zuidwesten tot net boven het vriespunt. In het noordoosten blijft het een graadje vriezen. Morgen in het noorden veel wolkenvelden. In het noordwestelijk kustgebied een enkele sneeuwbui. In het zuiden meer ruimte voor de zon. In de namiddagmorgen neemt vanuit het westen de bewolking toe. En in de avond en nacht kan het dan overal gaan sneeuwen. In het binnenland blijft de temperatuur de hele dag onder nul. De rechtszaak tegen de voormalige president van Egypte, Egypte Hosni Mubarak, moet over. Het gerechtshof in Cairo heeft dat vanochtend bepaald. Correspondent Sander van Horen. Sander, waarom heeft de rechter daartoe besloten? Omdat er bepaalde dingen in het proces niet goed gegaan zouden zijn. Het werkt...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 Uh, wisselend. Uh, in de rechtszaal zaten wat aanhangers van Mubarak. Die waren, zo kun je je voorstellen, uh, tevreden. Ze leuzen voor de president en dat het recht mag zegenvieren klonk in de rechtszaal. Uh, maar teleurstelling natuurlijk onder uh, de nabestaanden van de 850 mensen die tijdens de opstand in Egypte om het leven kwamen. Mubarak was namelijk tot levenslang veroordeeld wegens zijn aandeel bij die dood van die acht, ruim 800 mensen. Ja, onder de uh, nabestaanden dus teleurstelling. En ik denk dat zij toch ook wel met enige sceptisisme het nieuwe proces zullen afwachten. Maar goed, het hele proces gaat over. Bestaat er dan een kans dat Mubarak vrijkomt?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 In Zwolle is vanmorgen een woonboot ontploft. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt. Nanda Redder van de politie, goedemiddag. Mevrouw Redder, goedemiddag. wat is er gebeurd? Nou, om 16, Voor tien vanmorgen hoorde men in de omgeving van Zwolle een zware explosie. Uh, daardoor zijn uh, een 72-jarige man en een 69-jarige vrouw de bewoners van een woonboot uh, zwaar gewond geraakt. Het bleek dat er een ontploffing had plaatsgevonden op de woonboot aan de dijkzichtweg in Zwolle. Nou, de vrouw uh, heeft geruime tijd ook in het water gelegen. En die is uiteindelijk uh, ja, dankzij een aantal vissers en brandweerlieden uit het water gehaald. En de man uh, stond met uh, ernstige brandwonden op de kade. Is er al iets bekend over de oorzaak van die ontploffing? Nou, uit een eerste onderzoek is gebleken dat het in ieder geval gaat om een uh, ongeval. En er zijn aanwijzingen dat het gaat om een uh, gasexplosie. Mm -hmm. uh, nu wordt het onderzoek overgedragen verder aan de verzekeraar. Twee gewonden dus. Is er nog iets over van de boot? Nee, de boot is echt uh, volledig uh, verwoest. Uh, er is niet meer over dan uh, ja, wat drijvend hout. Dus het is echt een uh, zware explosie geweest. Oké, okay, mevrouw Redder van de politie, dank u wel voor uw toelichting. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomassen. Awesome. In India zijn zes mannen aangehouden voor de verkrachting van een vrouw. De vrouw zat in een bus toen ze werd aangevallen. Net als de 23-jarige studente die vier weken geleden werd verkracht... en later aan haar verwondingen overleed. Volgens de politie was het slachtoffer de enige passagier. Ze was onderweg naar het dorp waar ze woonde in de noordelijke regio Punjab. De buschauffeur en de conducteur zouden naar een afgelegen gebied zijn gereden... en de vrouw naar een leeg gebouw hebben gebracht. Daar werd ze verkracht door de twee ontvoerders en vijf van hun vrienden. De politie heeft zes verdachten opgepakt. De zevende verdachte is nog voortvluchtig. Sinds de dood van de verkrachte studenten in Delhi vorige maand... staat de positie van de vrouw in India ter discussie. Veel mensen zijn boos dat de vrouwen slecht beschermd worden... tegen seksueel geweld. Leidde tot massale protesten in het hele land.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 Een groep jongeren in Friesland trotseerden vannacht de kou... door te gaan zwemmen in een buitenbad in Dokkum. Een groep van drie jongens en twee meisjes was op stap geweest... en op weg terug naar huis bedachten ze dat ze wilden gaan zwemmen, zegt de politie. Nou, ik ga ervan uit dat het uh, verwarmd water uh, is geweest, want het uh, verhoort vannacht uh, behoorlijk. Nou, we hebben ze gevraagd om eruit uh, te komen. En uh, vervolgens hebben ze een bekeuring uh, gekregen van 90 euro... omdat ze zich op het uh, ja, verboden terrein bevonden.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 De opstandelingen streven naar een streng islamitisch Mali. Ze hebben nauwe banden met Al-Qaeda. Het vriest, en dat betekent overlast, overlast en opwinding. Overlast op de wegen, want het KNMI waarschuw, waarschuwde vanmorgen... voor gladheid in de noordelijke provincies. Opwinding bij de ijsverenigingen in vooral Noord-Laren en Haaksbergen. Want die doen zoals ieder jaar hun best... om de eerste marathon op natuurijs binnen te halen. Aan de telefoon is de ijsmeester van de ijsvereniging in de, de Honsrug in Noord-Larem, Gezienus van Ieren. Goedemiddag, meneer van Ieren. Ja, goedemiddag. Hoeveel centimeter ligt er al bij u? Nou, hoeveel centimeter ligt er? We hebben uh, ruim anderhalf centimeter. Aha, is dat genoeg? Nee, nee, we, nee, we moeten nog een keer de helft erbij hebben, De helft erbij, dus iets ja, meer dan twee? De, nou, we moeten er drie hebben. Okay. Dus we wilden hem kunnen aanmelden voor een wedstrijd. Mm -hmm. maar, maar dat ligt er nou nog niet. Bent u nu met de hele vereniging in touw om uh, van alles te regelen? Ja, vanaf vrijdag zijn we begonnen. en uh, ja, nou wisselen We wisselen elkaar in dienst zeg maar, s'nachts met rijden. Maar wij rijden door, door middel van een nevelmethode met een tank. Om alles uh, goed op te laten vriezen? Ja, wij nevelen met uh, nou, vaak een nauwe tank die vroeger in de landbouw is gebruikt. En daar van wij ons ijsbaan mee op. Mm -hmm. Met een sprenkelmethode. En dan hoorde ik dat er gisteren alles weer is ontdooid. Nou, <laughs> ik ben vrijdagnacht. En, ja, de weersvoorspelling dat gaat ook een beetje heen en weer. Dus uh, dat komt ook niet helemaal uit. Maar uh, vrijdagnacht konden we pas om vier uur beginnen te rijden. Ja. En uh, dan is de laag net te dun. En uh, wij hadden gisteren een volle zondag. Of tenminste dat de zon de hele dag scheen. Dus uh, dan absorbeerde ons asfalt de warmte. En uh, dan dooit alles er weer af. Dus we konden gisteravond om half acht weer van meester of nieuw aan beren. Oh, wat zonde. Ja. Het ja, vriest ja. ook niet echt zwaar. Hè? Hoe zijn die weersomstandigheden gunstig voor u? Nou, op het moment nog niet. ja Nou, wel in weer, dat we bewolking hebben een beetje. Maar die bewolking kwam eigenlijk even uh, te vroeg vanmorgen. Want, uh, het vroer een moment om half 6, 7, 7 1 hier. En dat was ook maar één. En toen uh, klinken we op bewolking. En toen de uh, temperatuur omhoog naar min 2. Dus dan doe je niet veel meer. Nee. Nou, en wordt er ook nog morgen nacht uh, ijs verwacht, morgenavond? Nou ja, even nou... Even sneeuw wij... bedoel ik, sneeuw? Nou ja, dat kan. Dan kunnen we er direct afvegen als moest. Maar uh, ja, dan heb je ook weer bewolking, en Dan heb je er ook weer mee te maken. Wij hadden gehoopt met de vrijdag, de zaterdag, konden we hem vandaag open doen voor het publiek. Dat doen we meestal even voor een marathon. En dan kunnen ze het publiek even schaatsen hier mm -hmm. uit en uh, dan uh, aanmelden voor de wedstrijd. En dan hebben we nog nachten rijden. En dan bouwen uh, we hem aanmelden voor maandagavond. Maar uh, dat gaat niet lukken. Want nee. oh, mocht de omstandigheden heel gunstig zijn... dan zouden we dinsdag kunnen rijden. Dinsdag, oké. Okay. Ja, dat ook, dat ook mensen. Dus hij is een wederdien. En als we bewolking krijgen, houdt alles alweer af. Ja, oké. Okay. We gaan voorlopig even uit van dinsdag. IJsmeester ja. van Noord-Laren, meneer Van Ieren. Dank u wel. Ja, oké, okay, bedankt. Sport. In de RF1 gaan straks weer de Europese kampioenschappen allround van start. Twee afstanden bij de vrouwen, één bij de mannen. Sebastian Timmerman is in een tie off Sebastian, is er nog twijfel dat het een dubbel, dubbel Nederlands succes gaat worden? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, nee. Tenzij Kramer, die aan de leiding gaat bij de mannen... of uh, Irene Wust die aan de leiding gaat in het vrouwentoernooi... nog een enorme fout gaat maken op de slotdag. Kramer hoeft nog maar één afstand te rijden... 10 kilometer en gaat uh, met een ruime voorsprong aan de leiding. Meer dan 5 seconden, meer dan 5,5 seconden zelfs, op uh, de noord -Bukkou. En Blokhuizen staat op de derde plaats op bijna 8 seconden van Sven Kramer. En de 10 kilometer is natuurlijk uh, een van zijn afstanden. Hè, samen met de 5 kilometer zijn het de specialisatie. Uh, is het het specialisme van Sven Kramer? Irene Wust moet nog twee keer aan de bak vandaag. Eerst op de 1500 meter en daarna nog op de 5 kilometer. Dus wat dat betreft is zij nog minder dicht bij een titel. Dan Sven Kramer is, maar ze heeft een hele goede voorsprong op Antoinette de Jong. De verrassing van gisteren van 2 seconden en 31 honderdste op de 1500 meter. Wij zijn natuurlijk Olympisch kampioen op, wist, Irene Wüst. Um, en de 5 kilometer, daar is ze eigenlijk ook best wel goed op gehoord, hoor, de laatste jaren. En aangezien uh, de Olympisch kampioen op die afstand Martina Sablikova al op 5 seconden staat... op de 1500 meter straks, gaat eigenlijk inderdaad iedereen ervan uit... dat het vandaag voor de vierde keer in de historie een Nederlands dubbel gaat worden op het Europese kampioenschap. Hoe zijn de ritten vanmiddag samengesteld? Dat is uh, gegaan op basis van het uh, algemeen klassement. Uh, dus bij de vrouwen is het eigenlijk gewoon het omgekeerde algemeen klassement straks op de 1500 meter. De vuurstrijd rijdt in de laatste rit tegen Antoinette de Jong. Want het zijn de nummers 1 en 2. En Linda de Vries, die derde staat in het klassement, rijdt in de voorlaatste rit tegen Diana Valkenburg, de nummer 4 van het klassement. Als er trouwens een 1-2-3'tje wordt bij de Nederlandse vrouwen, of een 1-2-3-4'tje, dan is dat ook een primeur. Dat is nog nooit gebeurd op het Europese kampioenschap Allround. Dat uh, een heel podium uit Nederlandse vrouwen bestond. Nou, bij de mannen rijdt Sven Kramer uh, als leider in het klassement... in de laatste rit op de 10 kilometer... tegen degene die zeg maar, het dichtst bij hem geclasseerd was op de 5 kilometer. En dan is Jan Blokhuizen, dus de ploegenoten de nummers 1 en 3 in het klassement in de laatste rit van de 10 kilometer. En Bukku tegen zijn landgenoot Sverre Loende pedersen en de nummers 2 en 4 in de voorlaatste rit op de 10 kilometer. Nou, nog even, hoe laat beginnen ze? We beginnen om 2 uur uh, met de 1500 meter van de, uh, bij de vrouwen... dan om 3 uur met de 10 kilometer mannen. En de laatste twee ritten zijn vanaf 10 voor 4... De ontknoping bij de vrouwen gaat plaatsvinden ja, tussen vijf en kwart over vijf. Oké, okay, Sebas, dankjewel. Om het komend weekend gaat de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie weer beginnen. De organisatie van de NHL en de Spelersvakbond hebben een overeenkomst getekend... die een einde moet maken aan een maandenlang durend salarisconflict. Er is mee een einde gekomen aan de zogeheten lock-out die sinds half september gold. Ruim de helft van het seizoen is geschrapt. De sp ploegen spelen vanaf aanstaande zaterdag 48 wedstrijden per club. De hoofdpunten van het nieuws. Rechtszaak tegen oud-president Mubarak moet over. Aanhoudingen voor nieuwe groepsverkrachtingen in India. En de ijsverenigingen zijn druk bezig voor de eerste marathon op natuurijs. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen omroep Max met de perstribune. Op tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen, maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op tix.nl. Vanavond in Cairo, brandpunt: de storingen bij noodnummer 112. Hadden dodelijke slachtoffers voorkomen kunnen worden? En unieke beelden van de Syrische president Assad. Hoe veranderde een keurige oogarts in een niets ontziende bruut? Dat er meer in brandpunt vanavond, kwart over tien, bij de Cairo Nederland 2.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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij De persconferentie. hier over de terrens. Ja, dit is een goed spel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de perstribune. We kijken terug onder meer op de afgelopen media- en sportweek. Dit uur Silly Dartel, 16 jaar lang, 16 jaar lang het gezicht van Hart van Nederland... En sinds deze week nieuw gezicht van Studio Max Live op Nederland 1. Sili woont eh, zeker de helft van het jaar in Dubai. Vraag eens, hoe is het gesteld met media en sport in die regio? Buurland Qatar, u weet dat, staat al in de agenda. Gaat in 2022 het WK voetbal organiseren. Na ene Ab Krook, oudschaatstrainer en bondscoach. De tv Centron Ron Vergouwen is er natuurlijk ook. Met Cassie kijken, om? Ja, stel je nou eens even voor dat alle presentatoren en zenders op tv... van programma's zouden wisselen. Nou, dat is precies wat er deze week gebeurd leek te zijn. Straks in kastie kijken, de laatste tv-hype. Jouw programma, mijn programma. Vliegende kip. Jules van der Wart. Jules, waar ben je? Ik ben... Uh... Op de toekomst bij Ajax. En dan praat ik met iemand van 75. Dus dat kan met Jacques Zwart. Hij heeft een heel voetballeven achter zich. En uh, al jaren uh, bij Ajax. En ik ga eens met hem praten over uh, wat er bij Ajax is gebeurd dit jaar. En wat hij van schaatsen weet. Dus zometeen Jacques Zwart. Vragen of opmerkingen aan onze gasten kunt u stellen via de website. Deperstribune.nl Twitter kan natuurlijk ook. Hashtag Perstribune. Tot twee uur. Omroep Max. Welkom, Silly Datel. Ja, goedemiddag Govert. Silly, terug op uh, televisie, Studio Max Live. En hoe kwam Max bij jou terecht? Via de telefoon. Nou, dat begrijp ik. Wat, hoe gaat dat? Wie, nou, ja. wie belt ze en wat is de vraag? Nou, afgelopen vrijdag, vier weken geleden, ging de telefoon... en was het Jan Slachter met de vraag uh, uh, of ik ervoor voelde... om uh, uh, naast Frank Dumos Studio Max Live te gaan doen. Ja, wat dacht je toen? <kwijnt> nou, mijn eerste reactie was... Uh, ja, het overviel me, omdat je het toch natuurlijk niet verwacht. En ook een, uh, meteen al een uh, kennelijke staat van opwinding, zou ik maar zeggen. Ik dacht, jeetje, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Ja. Ik heb toch wijzelijk gevraagd om nog even te mogen nadenken. Maar ik was er eigenlijk al over uit. Ik dacht, je had, je ik had al gelijk gewoon, ja willen zeggen. Ik had het meteen al kunnen doen, ook eigenlijk. Maar ik, ik had mezelf gedwongen om toch even na te denken. Nou ja, dat hoefde dus eigenlijk niet. want... Uh, ik, uh, ik, ja, ik brandde al van energie en ik stond al eigenlijk te trappelen om te beginnen. Ja. Mm -hmm. En hoe is de eerste week bevallen? Heel erg goed. Zeker, ja. dat zou ik ook zeggen. <laughs> ja, ik viel me reuze tegen. Zeg, ja. die Frank nu Mosje zit daarnaast <laughs> naast en die zit alsmaar in mijn vaar. Dat kan ook niet. <laughs> nee, ja. nee ik, ik, het was wel een beetje een achtbaan waarin ik natuurlijk terecht kwam. Want ik ben vorige week vrijdagochtend uh, uh, teruggekomen uit Amerika, want daar zat ik. En uh, meteen, vanuit, uh, uh, uh, meteen door naar, naar Hilversum met de taxi. En, en kennis gemaakt met de hele redactie natuurlijk. Heel veel mensen zijn dat dan Is ook. Dat zo, ja? Ja, nee, ja, goed, allemaal nieuwe gezichten natuurlijk. Ja. En allemaal nieuwe mensen. En uh, uh, meteen ook in, in, in een enorm warm bad terechtkomen dat gevoel ook heel welkom zijn. Dat, dat vond ik ook heel erg fijn. De studio uh, gezien, uh, doorpassen gehad van de kleding, uh, de onderwerpen voor maandag, en ja, uh, gaan. En, gaan. Yeah. en maandag, ja, weet je, het, het raar is toch, je gaat zitten, je begint in... Uh... Ah, je kan het nog. En je kan het nog. Ja, ik geloof het wel. Hè? Maar wel een ander tijdstip. Twaalf ja. uur s middags. Want jij was gewend, s'avonds nou, laat. Dat is echt een groot laten. verschil. Want je moet natuurlijk toch op je, hè, op je hoogtepunt zijn, zou ik maar zeggen. En het is echt een verschil of dat half elf s'avonds is of twaalf uh, uur s middags. Hm. Dus ja, dat, dat is me eigenlijk deze week ook wel heel goed bevallen. Want ik, ik ben natuurlijk geen ochtendmens. Van huis uit niet, zou ik maar zeggen. Want ik heb natuurlijk ook altijd s'avonds gewerkt. Uh, voor Hart van Nederland eigenlijk ook al natuurlijk. Uh, de jaren dat ik in theater stond, dat was natuurlijk allemaal s'avonds. Ik functioneer s'avonds goed. Maar dit is maar half twaalf, toch? Ja, maar dit is... Uh, maar vroeg in de studio Ja, ik, ben, ik ga om kwart over zeven de deur uit. Wat dus uh, dat ga je allemaal doen in al die tijd dan? Nou, ja, er valt een hoop op te lappen. Daar begint het al mee. Oh, je, gaat, Daar je wordt je gewoon een smink ja. nodig. Ja, dat is altijd lastig. Dat is televisie, hè? Ja, daarom. Radio is natuurlijk toch prettiger dan. Ja. Maar uh, nee, dus ik ben, ik ben om acht uur op de redactie... om in ieder geval de laatste, uh, meest actuele onderwerpen uh, te kunnen mede bepalen en uh, wat erin moet zitten. Dan heb je natuurlijk visagie en je laatste voorbereidingen. Dus Het is een ander ritme, maar het bevalt me eigenlijk wel heel ja, erg goed. En met Frank Dumors moet je nu, ja. weet je, uh, Frank is een aardig man... maar je moet wel met hem werken. Nou, dus dat is echt je anders. Je moet aan elkaar wennen natuurlijk. Ja. En dat, dat is, daarin heb ik nu al gemerkt in vier dagen... want Frank en ik kennen elkaar al vier dagen... Hè, uh, werkt dat gewoon eigenlijk al per dag beter... Ja. Je moet natuurlijk aan elkaar wennen en je kent elkaar niet. En, um, maar het, het, het gaat vrij natuurlijk allemaal. Ja. Dus uh, nee, dit, dat, dat voelt heel goed. Dus je bent eruit gehuild, zal ik maar zeggen. Ja, nee. God. Weet ja. je dat? Nee, maar dat is natuurlijk. Heb je dus één één keer in een interview gezegd dat je best verdriet hebt gehad? Jij hebt wekenlang gehuild. En dan gehuild, is het vervolgens alleen maar dat ik gewoon alleen maar gejankt heb. Ja. ja ik heb ja. wel veel gehuild, maar ik heb ook uh, betere momenten gekend. Ja. Nou ja, het is wel hard aangekomen natuurlijk, dat ontslag. Het is ontslag. keihard aangekomen. Verrast het je volledig? Nee, helemaal niet zelfs. Want het, het was natuurlijk al een half jaar bezig van... ja, we gaan veranderen en uh, we gaan vernieuwen. En uh, voor een deel van jullie is daar geen plaats meer. Dus dat, dat wist wel. Al. Alleen wie dat zou zijn, dat wisten we niet. En dat hmm. hoorden we uiteindelijk dan. Maar ik, bedoel, ik, ik kon me wel voorstellen dat als je echt geheel wil veranderen... en wil vernieuwen, dat ik als gezicht dat er al zo lang zit... Uh, uh, plaats zou moeten maken. Ja, samen met uh, Morin Dutois en met Medica, Medica Peterson. Ja, zeker. Ja. To, uh, Remco van Westerlo, uh, de directeur van SBS, die heeft in de krant gezegd: Ja, uh, ja dat is niet handig, hè? Uh, hij heeft het onderschat dat hij jullie eruit gingen. Ja. Althans, het effect van uh, dat jullie moesten verdwijnen, want de kijkcijfers die zijn ook onderuit gegaan. Ja. Ik zou wevend in Dubai zitten als ik dat las. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een hele... Uh... Weet je wat ik echt probeer... Het heeft natuurlijk zo'n essentieel deel van mijn leven uitgemaakt. En, en, en, en daarna het, ver, het verwerkingsproces. En ik wil graag verder met mijn leven. Ja. Ik wil door. Nee, weet je, en... dat begrijp ik wel, silly. Maar heel eerlijk, heb jij niet één moment gedacht... Uh, zo, meneer van Westerlo, domme zet? Nou, ja... Maar ja. weet je, wat schiet je ermee op? Niks, maar nee. een beetje rancune is ook wel lekker. Nee, ja, nee ik, ik voel geen rancune. Het nee? Is, nee, het is, allemaal op, het is afgelopen. Weet je wel? En ik heb het een plek gegeven, het is over en nu gewoon vooruit. Hm. En het heeft nu tot resultaat dat ik nu hier zit. En, en een onwijs leuke baan ja, heb. In een hartstikke leuk programma. Ja, de radio en... bij, bij het medium waar je ook uh, nu? in ieder geval ooit begonnen bent. Ja, ja, zeker. Dat ja, ja, ja. is fijn, hè? Ja. Ja. We, even, we kijken toch nog even achterom. Niet, niet naar SBS alleen, maar uh, uw leven in één minuutje. Oh, oké. Okay. Ja, dat kan. Wij <laughs> zeggen dan ook niet. tegen Paratus, provocaties. Ja, dat ja, maar... nee. Dit is Avro Radiojournaal, de uitbijlage met Wessel van Dijk en Silly D'Artel. Film nu, de wekelijkse filmcolumn door een echte filmfan, Albert Verlinde. Albert, waar ben je naartoe geweest? Nou, ik had deze week naar een prachtige nieuwe film willen gaan, maar het houdt niet echt over. Welkom bij HAP. Het is een proefprogramma waarin de smaak van vier mensen centraal staat. Elke week proeven we een ander product. En het product dat deze week beproefd gaat worden is... alcoholvrij bier rechtstreeks vanuit onze hoofdstad, Hart van Nederland, met Silly Dartel. Goedenavond, dames en heren. De stille tocht voor Pierre Bouley vanavond in Den Bosch is rustig verlopen. Nederland met Silly Dartel. Ik kan u zeggen, ik heb 16 jaar lang met het grootste plezier dit programma gepresenteerd. Uh, uit het oog wil niet zeggen uit het hart. Ik wens het programma, ik wens al mijn fantastische collega's... en ook natuurlijk u als kijker alle goeds en wellicht tot een volgende keer. Dag. Woeie! nieuwe collega, Silly Tel. Silly, welkom. Ja, leuk je te zijn, Frank. Ja, dit is Studio Max Live. Zo, zo, zijn we één minuut verder. Ja, nou ja, tien seconden, maar goed, dus, ah, ja, zo, gaat, uh, zo gaat een carrière ineens uh, even leven. Ja. Ik, ik hoorde jou ook nog uh, uh, in een vrouwencabaretgroep. Ja, het vrouwencabaret. Het, het vrouwencabaret van ja. Natasja Emanuels. Daar heb ik ja. acht jaar bij gespeeld, ja. ja. Op de barricade. En nooit zin om, om juist in die richting... Soms, uh, soms heb ik dat heel erg sterk. Vooral als ik uh, uh, stukken zie, want mijn hart ligt natuurlijk heus ook nog wel in theater. Als ik stukken zie waarvan ik denk, wauw, daar maar, zou ik wel deel nou, van we willen uitmaken. Waar zou je deel van willen uitmaken? <coughs> nu weet ik het niet, want ik heb nu de laatste tijd niet zo heel veel gezien. Uh, ik heb het in het verleden wel eens gehad, uh, als je naar een voorstelling ging... als van uh, Purper bijvoorbeeld. Oh ja. Weet je, daar waar de energie en de lol dus weet van Weet je, wat, maar daar, daarbij vind ik wel, dat is wel heel erg, jaren zeventig. Ja, maar misschien ben ik ook wel heel erg jaren ja, 70. Ja, misschien is de revival ook wel heel ja. erg leuk. Nee, maar goed, dat vrouwencabaret was natuurlijk ook de jaren 70 tot ja. 80. En daarna heb ik de overstap gemaakt naar de musical. Nee, ja. Hey, ja, nou ja, maar ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik vind, dat is mijn probleem, ik vind heel veel dingen leuk. Ik bedoel, ik vind de radio ook onwijs leuk. Dus ja. Silly, uh, ja. we moeten even naar het nieuws van deze week. Ja. Wat heb jij uitgekozen? Ja, ik vond het heel lastig, omdat er natuurlijk altijd veel nieuws is. Maar ik heb toch gekozen voor het feit uh, het internetgebruik, uh, uh, zou ik maar zeggen. Spekman die uh, zijn haatmails openbaar ging maken. En, de voorzitter, PvdA. Uh, ja, en die uh, vervolgens Rutte die daar ook op reageert. Um, ja, ik vind het ook, ik vind het ook ja, weet je, de, de, de mensen die met. In... Of anoniem of met een andere naam, met het grootste gemak... de meest verschrikkelijke dingen anderen toewensen. Ik vind het ook geen vrolijke ontwikkeling, moet je heel eerlijk zeggen. Ik krijg mailtjes van mensen, ik hoop dat je morgen dood neervalt, uh, ik krijg veel mailtjes van mensen die mij en mijn familie uh, de kanker toewensen en een hele langzame dood daardoor, ja dat soort uh, mails. Spekman heeft het over die situaties waarin er sprake is van schelpartijen uh, op internet en ik zou in zijn, in het verlengde wat hij daarover gezegd heeft, ook iedereen willen oproepen om het debat op internet stevig te voeren, maar zoek de grens bij beschaving, bij fatsoen en zorg er op die manier voor dat het debat op internet ook echt zinvol is. Ja. Achter en volgens Hans Spekman, premier Rutte. Uh, maar jij hebt denk ik ook wel heet, uh, mail ontvangen? Nou, heet mail niet. Ja, Haatmail moeten we eigenlijk ja, haatmeel, zeggen. Ja, ja. Ja, nee, maar wel natuurlijk als je, als je op jezelf uh, gaat googlen... Uh, dan vind je wel ook uh, nare dingen, hoor. Ja, lees je het? Uh, ja, ik probeer het niet. En dan doe je het toch soms wel. Ja. Dus zo ben ik al een omgebouwde man, al heel lang. <laughs> uh, sinds enige tijd ben ik nu een centenbak... Um, nou ja, weet je, ik bedoel, ik, ik kan het nu makkelijker mee omgaan. Maar in het begin uh, weet je dat mensen je gewoon echt verschrikkelijk vinden. En dat vond ik wel eens lastig. Zo erg ben ik toch niet? dacht nee. ik dan. Nou ja, ja maar de nieuwe media geven iedereen uh, een gelegenheid om op alles te reageren. En dat ja. is ook prima, maar het fatsoen is er inderdaad uit. Nou ja, maar dat, dat vind je natuurlijk sowieso ook al een beetje in de samenleving: dat het fatsoen soms ver te zoeken is. Bijvoorbeeld in het verkeer of op straat. Of. Mensen hebben, dat, dat merk ik heel sterk: mensen hebben gewoon echt steeds kortere lontjes. En, en ik vind het een ontwikkeling wat nou, me wel zorgen baart, als ik heel eerlijk ben. Silly Dartel. Uh, straks gaan we het ook over Dubai hebben. Dat is voor een deel van het jaar in ieder geval ook jouw woonplaats. Als u vragen hebt uh, aan Cilly, stel ze gerust. De perstribune.nl of via Twitter. Hashtag perstribune. De perstribune. Zo is het. Een paar zaken uit het medianieuws uh, deze week. Presentatrice Catharine Keil die gaat het opnieuw proberen op de tijdschriftenmarkt. In februari verschijnt haar eigen magazine Catharine Nu. Een nieuw magazine voor vrouwen die volop in het leven staan, goed zijn opgeleid en willen blijven genieten, zegt het persbericht. In 2007 verscheen ook al een klossie van Catherine Na een ruzie met uitgever Annemarie van Gaal verdween plat in 2008 uit De Schappen. City heb je ooit een klossie gehad? De dus dus. silly hey, ja. En dan met een S. Ja, ja, dat zou, ja. Dan, kun je, dan kun je de toch? leukste dingen opzetten. Ja, ja, daar precies. kun je leuk mee ja, Ik vind voeten. het een goed idee, uh, Govert. Ja, Ga maar we aan werken. Ben je een tijdschriftenlezer? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, wat ja. lees je? Uh, uh, uh, uh, ik, ik, eigenlijk voornamelijk natuurlijk toch gewoon op internet. En uh, ik vind uh, Linda vind ik wel, vind ik toch wel een, uh, uh, een leuk blad. En, eh, en eh, eh, ik heb hem natuurlijk helemaal... Eh, Je mag er wel even over nadenken ja, hoor. Dan ga ik gewoon door met valt. andere ja, zaken die mij opvielen. Door. Vroeger heb ik wel die, die Catherine gelezen. Want ik ja, vond ja? het wel een, een goed initiatief. Juist ook omdat zij de oudere vrouw natuurlijk ook uh, Zeker. vertegenwoordigt. Ja. Kijkers van Hart van Nederland waren de afgelopen jaren... nogal eens in verwarring over de begintijd van uh, dat programma. Ja. Officieel moet het om half elf beginnen. Maar als gevolg van lange speelfilms uh, vooraf begon de rubriek... nogal eens op een later tijdstip. Zeg maar half twaalf. Zo is het. Nu grijpt SBS in en gaat de speelfilms onderbreken... om. Hart van Nederland exact om half elf te laten beginnen. En dan maar hopen dat technisch tijdens de uitzending ook allemaal goed gaat. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Wij gaan uh, niet naar het onderwerp wat wij zojuist hebben aangekondigd. Maar we gaan eerst verder met een daad. Hij gaat heel erg goed. Ja, voor dat wij een uitzending hebben, zijn er grote technische problemen bij het instarten van de onderwerpen. Dus ik stel voor dat we even van de regie horen wat de bedoeling is. Gaan we door met deze uitzending of? Ja, we gaan, we gaan terug heen. naar goed. de reddingsactie. De eerste kapitein, precies. Ja. Ja, je, kan er, je kan er nu om lachen, maar op zo'n moment voel je je natuurlijk ja, dood ongelukkig. Ja, ja en nee, maar goed, je, we zijn allemaal mensen je weet dat, dat dingen mis kunnen gaan. Maar dat maakt het tegelijkertijd ook wel uh, leuk, weet je, dat ja. is natuurlijk net zoals met uitzendingen met calamiteiten. Dan wordt er gewoon zoveel van je verwacht en dan moet je gewoon op je scherpst zijn. Ja, zijn de leukste dus, uh, uitzendingen doorgaans Eigenlijk wel, ja, ja hoe, hoe, hoe wrang dat ook is. Zeg maar, want, half elf, dat, uh, dat, dat moet wel, hè. Dat, dat nou, vaste dat tijdstip is moet je natuurlijk stom, hebben. dat dat tijdstip, dat, maar dat is de laatste jaren al geklooid natuurlijk, dat, dat iedere keer werd het later en later. En dat de keren dat het om 11 uur kwart over 11, half 12 begon, waren bijna geen uitzondering meer. Nee. Maar nu hebben ze weer aangekondigd dat het om half elf begint. En ik zag dat het gisteren alweer om kwart voor 11 begon. En ja, dat nee. schiet dan ook niet op, natuurlijk. Oh, je kijkt nog wel? Nee. Oh. <laughs> nou, je zei, je oh, je zet er, kwart voor elf. Hup. Nee, ander, maar ik andere maar ik zag gewoon bij de uh, um, kijkcijfers. Oh, zo. <clears throat> en daar staat dan een tijd bij. Ja, houdt het nog wel een beetje bij, hè? Dus mm, ik dat toch nog wel zin hoe, in hoeverre is. Het is natuurlijk nog... toch ook een beetje je ja, kind, hè? Natuurlijk. Ja. Reinhard Oerlemans doet goede zaken met zijn TV-hit Celebrity Splash. Bij ons bekend <laughs> als het programma <laughs> Sterren Springen. De Engelse variant van de show was vorige week in Engeland het best scorende zaterdagavondprogramma. Join me, Tom Daly, as I teach celebrities how to dive in the action-packed, spectacular, brand new series for Saturday nights, Splash. Surfacing soon on ITV 1 Ja, binnenkort zien ook mensen in Frankrijk, Australië, de VS en zelfs China bekende mensen van de duikplank springen. Kan dat in? Waar kijken ze in Dubai naar? Spring in de zandbakkels? Ja, <laughs> ja, het zou een goede variant zijn. Ja, ik weet dat eigenlijk niet, want ik kijk niet zo heel vaak naar de Dubai-tv. Ik kijk sowieso niet zo heel veel tv daar. Uh, ik weet niet of zo'n programma... Ja, nou ja, je hebt ook de voice of... Uh, uh, uh, maar niet van Dubai, maar ik heb het wel eens gezien. Wat was het? Qatar. Nee, ja, ik weet het niet. Maar even ook daar... het is natuurlijk internationaal. Oh ja, en, en dan zie je natuurlijk ook dat weekend miljonair. Zie je dan ook. En dan zie je al die Arabische tekens eronder. Weet je? A, B, grappig. C, de, ja. ja, het is toch wel grappig. En de andere kant op natuurlijk. Tot slot nog een opvallend uh, transfertje in Radioland. oude presentator Jos Freulich, die ja. tientallen jaren... voor de publieke radio werkte. Onder meer bij NCV en NOS. Maakte overstap naar de commerciële. Hij wordt hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. En die sollicitatie was nog niet zo gemakkelijk... vertelde hij op deze zender. Je wordt makkelijker staatssecretaris in het kabinet Rutte... dan de nieuwe baas van BNR, daar, daar ja. ben ik wel achter. Ik, ik hoefde niet weg bij wat ik deed. En daar had en heb ik het buitengewoon aan mijn zin. Dus ik heb er heel goed over nagedacht. En de reden dat ik het wil... is om met één groep mensen aan een radiozender te werken. Een zender die ik goed ken als luisteraar. En waarvan ik dingen hoor die volgens mij nog beter kunnen. Ik wil eens kijken ja, hoe we dat met z'n allen voor elkaar gaan boksen. Ja. Leuk! Ja, fijn dat, ik vind fijn het feit om... dat hij zo terecht is gekomen, zeker, want het zeker, hij. zeker. Ja, want het is een radioman, puur zang natuurlijk. Dat, dat zit er in zijn uh... In, zich heen. in zich heen. Ja, is op zijn 14e bij de radio op begonnen. Precies. Dus ga maar naar Hij was al 25 jaar in dienst. Toen, maar uh... ik kan me voorstellen dat het ook een onwijs leuke uitdaging ja. is voor hem om dat uh, verder uh, te ontwikkelen. Ja. ja, luister je in Dubai ook nog wel eens via internet naar ja. radio? Ja. ja, ook wel naar radio 1, maar ook naar 6 vooral. Vind ik dan wel heel leuk. O6, dat is meer met de blues en jazz. Jazz, ja. Jazz. Goed, we gaan, uh, we gaan uh, de Vliegende kip in werking zetten. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De Vliegende kip. En we noemen hem Jules van der Wart. Terwijl Ajax in zonnige oren zit. Is het hier een beetje koud, hè? Nou, het valt gelukkig mee nu. Ik heb het wel gehad dat ik hier was. Uh, min 4, min 5. Pakken sneeuw. Dus wat de, de betreft is het ze net zo goed hier kunnen blijven. U herkent de stem waarschijnlijk wel, dit is Jacques Zwarte. We staan de toekomst te kijken naar, naar jonge spelers. Maar jij hebt ook een paar spelers nog in het eerste zitten? Ja, in het eerste, tweede, A-junioren. In het eerste staan uh, Ricardo de Aldewereld, Moisander, Boerichter en Victor Fischer. Je staat nu met je handen in je zak, maar dat kan echt niet eigenlijk hè? Druk waarom, genoeg? Waarom niet? Ja, nee. <laughs> ik heb het echt druk. En, uh... Maar dan hoort ook nog Davy Klaassen bij En Ruben Ligioen. Ja. Dat zijn ook twee spelers die, uh, die zo in uh, het eerste kunnen spelen. Ja, maar jij wordt 75 dit jaar en ja. je bent nog steeds bezig. Ja. Kan het anders? Ja, alles kan anders. Maar ik voel me er prima bij. En, uh, een ander gaat zitten als hij 65 is. Het legt er natuurlijk ook aan. Uh, ben je ziek of heb je mankementen? Maar ja, ik voel me nog zo prima. Dat, uh, nee, ik vind het lekker om in beweging te blijven. Ja, je werkt nog met Seuren Lerby samen? Ja, ook. En, met, met wie nog meer? Nou, ik heb uh, al jaren heb ik de Eda gehad, zwembaden. En ik heb nog twee winkeltjes in de raai met Hollandse broodjes. En dan werken uh, onze dochters, mijn kampioen uh, is Bram Havenkamp, vroeger in Blauw-Wit gespeeld. Dus wij hebben nog uh, dus leuk... steeds leven. in de horeca, net als vroeger? Een beetje wel, ja. Daar gaan we een tweede gedeelte over hebben. Ja. Maar um, nu is uh, de selectie van de Ajax weg. Uh, eigenlijk is er schoon schip gemaakt met Johan Cruijff... die, uh, die toch wel zijn zin heeft gekregen nee, me, zin? Met, uh, met alles. Nou, zoals hij het graag wilde, zo, toch? Zo goed recht. Nee, dat vind Om ik ook. zin te krijgen. Ja, ja, maar hij heeft er ja. ook kijk op. Ja, hij heeft er ook kijk op. Uh, zo zijn er nog wel meer die er kijk op hebben. Dus er moest wat gebeuren. Nou ja, dat is gebeurd en ik hoop dat het heel goed gaat. Nou, het ziet ernaar nou uit dat het heel goed gaat... Ja, dan moet je nog even afwachten. Maar zoals het uh, nu voorbij gaat, er is het stilte. En ze hoort het ook. En uh, ja, als de resultaten eerder goed zijn, en, uh, dan is het perfect. effect. je ja, schreef laatst, ik zit nu op Mauritius. Het is een heel hectisch jaar geweest, 2012. Het is eigenlijk voor hele Ajax geweest, hè? Ja, tuurlijk. Ah, Johan, natuurlijk. Ja, hij, uh, hij wordt heel zwaar. Maar hij legt lekker in het zonnetje. Dat gun ik hem vanuit. Ja, maar hij heeft het nu goed geregeld, denk ik, met Edwin van der Sar, maar, ja, maar het erbij. Het is altijd goed, oud spelers. Wat wil je nog mooier hebben, die jarenlang bij Ajax gespeeld hebben, die weten hoe het, hoe het hier is. Dus dat is alleen maar een plus. En je zo Ajax niet kunnen missen? Nee, ik niet, nee. Ik ben, uh, geloof 64 jaar lid. Dat is een hele hoop. En het is jammer dat onze uh, oudste, meneer Schoenvaart, helaas is overleden. Hey, uh, dat is jammer. Ik zou graag de oudste willen zijn, denk ik, ik zo lang ik, meegaan. Nou, ja, ik wil nog even wachten als het kan. Ja, maar 75 is ook mooi. Ja, 75 is natuurlijk een leeftijd waarop... Uh, kijk, ik voetbal nog uh, 30, 40 wedstrijden per jaar. Ik denk dat er weinig zijn die dat, uh, die dat doen. Over je fitheid gaan we in het, gedeelte, in het tweede gedeelte ook nog even hebben. Ja. Jules van der Waard in gesprek met Jacques Zwart. Silly D'Artel. Uh, Silly, je woont de helft van de tijd, meen ik, in Dubai? Nee, nee, nee. Ik ben Minder? officieel geëmigreerd. Ik woon oh. in Dubai. En um, in het verleden natuurlijk, met hart van Nederland... werkte ik twee weken per maand in Nederland. Dus ja. <coughs> het is niet dat ik de helft van het jaar... Ik woon daar ja, gewoon. Ja, daar. Ja, daar. Ah, ja. Ja. Is, is dat te doen voor de dat is vrouw? Hartstikke voor de vrouw? Ja, voor de vrouw. Nee, dat is weer zo grappig aan Nederland. Je zit vol vooroordelen. En vergelijken het met Saoedi-Arabië of zo. Maar Dubai is een hele westerse wereld. Ik kan alles doen wat ik wil. En ik kan op straat lopen. En ik kan autorijden. En ik mag uh, zonder... Uh, kan ook in een, uh, Nee, nodig. helemaal niet. Nee, nee, nee. Hmm. Het is een zeer westerse wereld eigenlijk daar. Ja. En uh, de, ja goed, er wonen meer dan 130 nationaliteiten samen. En dat is... Uh, Erg leuk en ja. erg inspirerend. Kun je nog een ja. nadeel opnoemen van wonen in nee. Dubai? Nee, ik heb niet één o, oprecht nadeel. Niet? Nee, nee, oprecht niet. Nee, want dan zou ik het ook wel zeggen. Ja. Nee, we hebben het onwijs naar ons zin daar. En, en, het, is, nou ja, en het klimaat helpt natuurlijk ook heel erg mee. Hoe ho, warm is het er? Nu? Is het, uh, ik geloof, uh, 24 graden of zo, oh, 25? En dan ja. s'avonds koelt het af naar 18 of zo. En dat loopt uh, dan in de loop van de zomer? Ja, de periode zomer is natuurlijk. <laughs> dat wil jij ja. niet in joh. Nee, maar dat zeggen wij. wij zoals je hier in Nederland zegt: lekker bij de open haard, zeggen we: lekker bij de airco. Ja. Mm -hmm. <laughs> Zeg, Een jaar geleden uh, meenig, kwam de koningin in de Emiraten ja. op staatsbezoek. En jij mocht haar als een van de ja. vertegenwoordigers van de Nederlanders al daar de hand schudden. Vast onderdeel bij alle staatsbezoeken. De ontvangst van de Nederlanders die in het land wonen. Mevrouw Cocheret de la tv-presentator. Ik was wel heel benieuwd omdat natuurlijk mijn mansnaam erop stond. Dus er stond mevrouw Cocheret de la Mourinière. Dus en toen liever naar voren. En ja, het is een handje geven en weer weg zijn. Hè? Leef de koningin! Goed! Goed! Goedem! Zeg nog één <laughs> keer, keer die naam, wat zei je tegen de koningin? Mevrouw. Nee, Majesteit. Ja, jij zegt tegenover... Majesteit, maar jij zegt. Ik, ik werd ben... Nee, ik, ik, ik Je mocht helemaal niks zeggen. Ik oh, heb alleen maar Majesteit wachten. gezegd. Je moet wachten. En dan roept zo'n omroeper. Mevrouw Cocheret de La Morinière, ah, televisiepresentatrice. Ah, dan denk je toch minstens dat er een hofdame van Adel binnenkomt? Dat dacht ik ook. Zeg aan wie is de Cocheret? Cocheret de La Morinière. Ah, oui. ah oui. Dat is Jan, dat is mijn man. Oh, gelukkig <laughs> heet hij Jan. Ja, Jean. Nee, nee gewoon Jan. Oh, Jan. Dat is ook zijn enige naam. Ja, nou ja, er hangt genoeg achteraan. Ja, hangt veel achteraan. Wat doet hij? Hij vliegt. Hij, uh, hij is piloot en hij is uh, instructeur en examinator. Is dat ook de reden dat je naar Dubai Ja, ja want, want hij, hij vliegt er. bij een, uh, een maatschappij uit uh, mm -hmm. Dubai, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En uh, de standplaats is Dubai daar. Ja, moet je de taal ook leren of kun je nee, gewoon de, de in het Engels? De voertaal uh... is Engels. Ja, in het begin dacht ik ook. Ben ik echt zo'n zo cursus hoe we wat in het Arabisch hadden ja. we gedaan op de computer. En ik merkte gewoon heel snel dat mijn persoonlijke harde schijf vrij vol zit. Ik, ik kom dat het is niet op. Moeilijk. Als je, je zegt, er zijn zoveel nationaliteiten. Nee, maar de voertaal is gewoon Engels, dus ja. niemand spreekt uh, Ara ja, de Arabieren wel. Maar de, de, je, je komt er niet ver mee. Sever Goosen, goedemiddag. Goedemiddag. Trainer van MVV, RODA, VVV. Nou, dan kom je in het Limburgs wel, uh, wel een end. Maar ook uh, van Racing Genk. Nou ja, goed. Vlaams, Waals maakt ook niet uit. Vla uh, Frans. Ja. Maar dan, uh, u hebt ook in, uh, uh, ja, in Abu Dhabi gewerkt, hè? bij Al, Al Jazeera. Ja. ja, dat klopt. Hoe is dat om als Nederlandse trainer daar te zijn en te werken? Ja, ik wil eerst even inhaken op Chili. Ik kan haar volledig volgen. Hè? Want uh, als je er naartoe gaat, ik ben er met mijn gezinnen naartoe gegaan, met mijn vrouw. En het is heel aangenaam om daar uh, te wonen. Het, het, uh, het klimaat is, is uh, heel erg prettig. Behalve, het is misschien het enige nadeel. Uh, de zomer is natuurlijk heel erg warm. Dan praat je over drie, drieënhalve maand. En Silly kan waarschijnlijk binnen blijven, Maar als trainer moet je toch naar buiten toe. Dus dat maakt het dan wel wat moeilijker. Maar dat is ook het enige nadeel. Hebben ze geen indoor uh, trainingsveld dan met airco? Nee, nee. We hadden wel een hal erbij waar we gebruik van konden maken, maar dat is qua afmeting geen voetbalveld. Maar uh, daar konden we dan wel in trainen, maar voor de rest moest alles buiten gebeuren. Weliswaar in de zomer wat minder, maar goed, op het einde van de zomer blijft het nog altijd warm en dan moest je toch naar buiten toe. Ah, ja. heftig hoor. En dat heeft natuurlijk invloed, op, te, lijkt me, niet alleen op de trainer, maar ook op de spelers. Want hoe wat, wat warmer het is, ja, je kunt wel zeggen die mensen zijn misschien vandaar, maar ja, toch uh, dwingt niet nee, tot moet... hardlopen. Ja, ik moet zeggen, als je de jongen die eenmaal buiten had, en dat kostte nogal wat moeite, eh, dan moest je elke dag wat aandacht aan schenken, dan eh, waren ze bereid om heel hard te werken, maar je moet inderdaad, eh als trainer rekening houden, het tempo ligt wat lager... je moet wat vaker stoppen, er moet natuurlijk vocht aangevoerd worden. Maar als je daar dus rekening mee houdt... en ja, je bent in het buitenland, dus je moet rekening houden... met de, met, met de andere opvattingen, met, met de temperatuur... dan valt dat heel erg mee. Het was wat dat betreft uh, heel aangenaam werken. Maar ja, De wereld verzamelt daar uh, de, de top van de voetballanden in 2022. Hè. Ja, daar in, in, in Qatar, Qatar, maar, ja, maar even is niet daar, hoor. Dat is aan nee, de andere kant. Aan de, aan de kant. Maar laten we zeggen, het is wel uh, ongeveer met dezelfde zon. Ja, ik denk dat je dat vergelijken kunt. En ja, goed, het is natuurlijk een geweldige promotie voor Qatar, maar ook voor het Midden-Oosten. Ja. Uh, en ik zeg, nou, ik denk dat het goed is om daar eens een WK te spelen. Alleen, ik heb een aantal weddenschappen lopen dat dat toch naar de winter toe gaat. Ja. En uh, dat is in de zomer denk ik onmogelijk. Het uh, is dus voor hun geen enkel probleem om stadions volledig te voorzien van airco. Daar hebben ze absoluut geen moeite mee. Maar je zit met het feit dat je duizenden mensen moet verplaatsen... bij, bij 40, 45 graden, met een hele, hele hoge vochtigheid. Ja, ik denk dat dat niet gaat lukken. Ja. Dus als ze slim zijn, dan brengen ze het inderdaad naar de winter. Want wie zou daar moeite mee hebben? Ik denk ja. hier in Nederland in elk geval de mensen niet. Nee, ja, Silly, ja, je denkt dat ja, ook. Het he. is niet te doen. Nee, het is niet te doen, ja, tenzij het inderdaad indoor is. Maar uh, nee. het is precies wat hij zegt. Je, je kunt echt niet... Ja, je kan wel over straat lopen. Maar je moet niet te veel bewegen. Nee. Gewoon. Het is ja, heel heftig. Vooral die vochtigheid ook. Want dat is er ook twee maanden. Maanden uh, juni en juli is echt die vochtigheid ook wat het zo zwaar maakt. Ja. ja, maar ik hoor toch in uw stemmen ook wel een zeker heim mee. Want het, het moet een mooie tijd geweest zijn. Het was, het was heel aangenaam. Ik ben er anderhalf jaar geweest. Toen kreeg ik de kans om naar Japan te gaan. Ja, dat is qua voetbal een nieuwe uitdaging. Dat heb ik toen ook uh, ja. gedaan. Maar ik heb het anderhalf jaar met mijn vrouw uh, heel aangenaam gehad in Abu Dhabi. Het is wat overzichtelijker ook Abu Dhabi dan Dubai. Maar we hebben het daar uh, prima naar onze zin gehad. Ik, ik als trainer, waarbij je inderdaad erop moet voorbereiden dat het niveau wat lager is. Ja, maar vooral om daar te wonen. is wat Silly ook zegt, je bent als je praat over veiligheid, dan is uh, de het Midden-Oosten, de Emiraten, is tien keer veiliger dan Nederland. En maar dat, ja, dat is, is zo veilig. fijn. Dat is zo verschrikkelijk fijn. Dat je als vrouw zijnde ook, ja. weet je, je kunt gewoon s'avonds om tien uur het meest donkere ja. steegje lopen. Met je mobieltje ja. in de hand. Nee, maar echt, je hoeft geen moment. Ja. Ik, ik heb ook meegemaakt een portemonnee die gewoon op straat ligt en en, en over een portemonnee in een auto. Er is niemand die eraan komt. Nee. Zij... Ik denk dat er veel te veel vooroordelen zijn. Ja, maar als zeker. je zelf bent, bent geweest, dan weet je precies hoe de mekaar zit. Het was heel aangenaam. Ja, zeker. Mooi, mooi om te horen. Uh, Seffe Gozer, dank, uh, dank voor deze uh, toelichting uh, en aanvulling... Uh, bij het verhaal van Silly over Dubai. Leuk om je even gesproken te hebben je hey, dankjewel. En een mooie Dag. zondag. Dank je. Ja, zijn die Nederlandse kolonie die erg bij elkaar? Daarin, uh, uh, ja, ja, dat merk je natuurlijk. Maar dat niet alleen bij de Nederlandse kolonie. Dat merk je met alle nationaliteiten. Mensen hebben natuurlijk heel erg de neiging om bij elkaar te gaan zitten. En, en met elkaar de tijd door te brengen. Dus er is een, een Nederlandse vereniging. Ik geloof dat er iets van 2500 mensen Nederlanders en, zijn. En ben je daar dan, dan meer Nederlander dan in Nederland? Is dat weer echt ja, ja, dat heel, ik zeg, wij wij. Klompjes en modus? Uh, nee, Modes? nee maar ze, ze zijn heel actief. Dus de, er zijn heel veel optredens van Nederlandse artiesten daar. Dus Claudia de Breij is al geweest, Theo Maas is geweest. Dus dat is, dat is heel erg leuk. Dat zijn de leuke uh, momenten. Ja. En voor de rest, ja, wij zijn er niet heel erg actief in. Ook omdat wij zelf een beetje teruggetrokken leven leiden... wat we wel prettig vinden. Ja, ja, zeg maar, dan moet je naar Nederland voor Studio Max, hè? Ja. En je moet ook alweer eens terug. Ja, maar dat is, dat is ook... Het, het en het is is van zo... de alleen. <laughs> ja, zielig oh. ja, dat kan ik niet Nee, maar daar, is, daar, daar, daar hebben we het nog over. Ik weet ook nog niet hoe we dat gaan doen. Maar het is natuurlijk allemaal zo recent en zo uh, vers. Maar uh, dit seizoen duurt tot half april. Dus zeg maar, misschien ik, dat ik, ik ook wel hier blijf. Ik heb ook wel in de krant gelezen dat jouw ontslagen collega medica Pe uh, Peterson... Ja? daar jouw vervanger kan worden. Ja, dat Wat heb ik ook jij? gelezen. Ja, nee, jij staat nee, nee, er erbij Nee, nee, ik weet echt van niks. Heeft Albert Verlinde gezegd? Nee, Albert mij. heeft gezegd, en let maar op, ja. ik mark my words, dat ja, gaat gebeuren. mark my words, maar jij bent goed bevriend met Albert. Ja. Nou, dat ja. is waar, ja, ja. Maar ik heb niks gezegd nee, tegen hem. Nee, dat nee, dat lijkt me wel gevaarlijk, hè? Want ik bedoel, ik bedoel, alles wat je nee, tegen hem, het nee, ene nee, oor zegt, dat, dat nee, zegt... Nee, maar avonds, dat is zo fijn van een goede vriendschap. Dat, ja. je, dat je ook wel daar heel duidelijk afspraken over kunt maken. Hoe komt wat het wel of niet uh, kunt vertellen? Hoe komt het dat jullie zo goed bevriend zijn gedaan? Wij werkten allebei bij de AFRO. Nou, eigenlijk kwamen wij allebei uit het theaterleven, hij ook. Mm. En wij hebben elkaar ontmoet bij de AFRO. En dat was vanaf dag één een klik. Wij kunnen heel goed samenwerken. Ja. En wij maakten samen programma's, de uitbijlagen maakten samen. Weet je waar dan in zit, die klik? Uh, ja, interesse natuurlijk toch ook wel in theater, media en, en, ja. en entertainment. Ja, maar ja, hij is ook een, be een beetje, hij is van de ronde natuurlijk. Ja, maar dat, hij wilde toen al, zat hij altijd dromen over een dagelijks entertainmentprogramma. Ja. Dat wilde hij toen al en nou, hij heeft het gewoon Maar zeg jij dan wel eens tegen hem, zeg, oh, dat moet je niet doen, dat gaat over mensen en Ja, wat het daar, hebben we ook wel, ja daar hebben we ook wel, heel, wel discussies over, maar ook niet, ik, ik zie hem natuurlijk niet heel veel, want ja. hij is zo godschuwelijk druk. Want ja. naast een goedevaar ja, heeft in hij in natuurlijk nog uh, ja. zijn... Uh, nou ja, hij is wel of ook een geweest, ja, ja. Oh. Ja. <laughs> ja. Nou ja, dat mag ook een uh, goede... Maar, gezegd. Maar, gezegd. Eten, ja. maar als jij hier bent, waar ben je dan in Nederland? In uh, Amsterdam. Oh, je hebt daar ook nog een Piet-Ater? Een Piet-Ater, ja. Echt ja? Okay. Ja, nou ja, dat is mooi. Zeg, ehm... Um... We hebben het nu over, over Dubai. We hebben al ge, uh, gehoord waar, waar, waar, waar je naar kijkt. Dat is niet zoveel uh, in Dubai. Wat nee, doen en wel, wel BVN. Dus ja, ik... het beste van Nederland natuurlijk. Ja, en dan heb je ook Nederland zingt. Je... Ja. Oh, Nederland. Ik <laughs> Wat zingt Nederland dan? Ik, ik heb altijd als ik die BVN aanzet dat ik Nederland zing. Is dat een EO-programma? Ik uh, weet het niet. Nederland zingt? Ik U zei de glorie. <laughs> nee, <laughs> het is wel goed. Want ik, ik zie het NOS-journaal. Uh, ja, de, de wereld draait door. Is eigenlijk, het begint tien ja. minuten later dan hier. Uh, Pauw en Witteman. Dus ik, ik blijf wel op de hoogte. Je, je, je hebt alle uh, bijzonderheden van het land wel, wel geschetst. En je, en je voelt je daar happy. En, ja, en de mensen zijn er happy. Maar ja, is daar persvrijheid? Want je zegt ze zeggen van wel. Ja, en dus? Ja, dus, dus moet je er dan maar van uitgaan dat het wel zo is. Maar ik, ik, weet, ik weet nooit serieus wat er nou echt speelt. Wat dat is, gevoel heb ik wel. Maar, een een emir die uh, de basis. He, en dat zijn niet een, je, een sheik. Sheikh Mohammed bin Rashid. Ahmad ja, toen. en de Sheikh heeft, heeft het wel voor het zeggen natuurlijk. Nou, zeker. En hij is ook degene die bepaalt. Maar er is een ongelooflijk geluk dat de Sheikh is wie de Sheikh is. Die heeft namelijk echt een goed, goed beeld van hoe dingen zouden moeten worden uiteindelijk. Die, ja. die denkt erg vooruit. En, en het gaat ook echt heel erg goed in, in, in Dubai. Als je ziet dus al die nationaliteiten, al die culturen, al die geloven... Dat, dat, Werkt en woont met elkaar en dat gaat mm. op zo'n verschrikkelijk goede manier. Er is zoveel respect en, en, en, en interesse in anderen. en, en ja, dat is, ja, dat is heel bevrijdend. Maar ja, even, even goed, blijft het toch een soort van dictatuur, natuurlijk? Niet, hadden ja, een soort van, het maar is, eraf. Het, ja, is een het is een dictatuur, ja. Dus, ja, dus je moet je, er zijn, geluk hebben dat nee, je dan er een prettige hebt zitten. Nou, dat is natuurlijk wel ja. zo. Want je weet, er kan natuurlijk een volgende komen... met een uh, uh, enorme uh, ja, gek van geldingsdrang zou ik maar zeggen. Ja, ja, nee, maar je merkt het aan alles. De vaarderen. regels zijn gewoon regels. Ja. En zolang je je aan die regels houdt, is er niks aan de hand. Maar als je die regels overtreedt, dan heb je een probleem. Ron Vergouwer, de rubriek Kassie kijken. Ron zei het al over programmamakers... die zich begeven buiten hun gebruikelijke arena. Was er nog wat op tv deze week? Kasten kijken met Ron Vergouwen. Als een tv-maker een tijdje op een bepaald programma zit, dan begint er soms iets bij zo iemand te kriebelen. Zo van nou, even wat anders doen. Maar ja, zit de kijker daar ook op te wachten? Nou, het levert in ieder geval aparte televisie op als ze dat gaan doen. Al die presentatoren die elkaars programma maar overlijken te nemen. Noem het maar voor het gemak jouw programma, mijn programma. Er waren een hoop voorbeelden van deze week. Zo leek Pauw en Wieteman wel een talentenjacht. We hebben deze week namelijk jonge politici uitgenodigd... Dank u wel. om uh, het hart te veroveren van, uh, van de kijker en de kiezer. Met motivatiespeeches, zoals dat heet. We wensen je natuurlijk wel al het succes. Doe het. Dank u wel. Ja, en dan kun je natuurlijk ook niet zonder een keiharde jury. Voorzitter van de jury, kunt u er alvast iets over zeggen? <lacht> Compliment, je bent keurig binnen de drie minuten gebleven. Ook bij de commerciële werden er deze week uitstapjes gemaakt... door bekende gezichten naar even een andere arena. Zo is niemand minder dan Albert Verlinde druk aan het solliciteren... om de nieuwe presentator van het Sportjournaal te worden. West-Ingelanden, ja, waar gaan ze zo? Ja, ja. ja uh, Gaat hij nou naar Galatasaray? Nee. Uh, zeg goed, ik het goed? Ja, ja niet. Ja, in één keer. Oh, okay. Maar uh, er is een Turkse krant. En die meldt heel groot van nou, het zou allemaal kunnen gebeuren... dat west daar naartoe gaat. Dit is de Turkse krant. Het management zegt nou, er zou eerder sprake zijn van Engeland... waar hij een club zoekt. Nou ja, hij had in ieder geval even geoefend. We zien de laatste tijd bij RTL 4 nog meer mensen... in een wat vreemde setting om publiek te trekken... worden ze massaal ingezet als acteur. Maar dat gaat dan wel een beetje ten koste van de geloofwaardigheid. Zo is Wendy van Dijk op één avond... eerst te zien als kinderbegeleidster in The Voice Kids... en gelijk daarna schietend in The Voice of the Police. Ik bedoel natuurlijk moordvrouw. Ik begeleid alle kinderen voordat ze op het podium opgaan... en dan. Mijn naam is Fennek Krenen, een En dit is mijn collega Bram Marche. Oh jeetje, ik moet nu. Ja, en Linda de Mol, normaal te zien in spelshows, worstelt zich nu in een dokterspakje. Als cardioloog in de dramaserie Divorce. Ja, verder wilde de VPRO ook wel eens inspelen op een tv-trend. Bijvoorbeeld die om exorbitant rijke mensen in beeld te brengen. Zoals de AVRO en de KRO dat deden met programma's van Jort Kelder. Nou, ze hebben nu hun eigen versie met de documentaire reeks Hollands welvaren' van Michiel van Erp. Nou, dan hebben we hier dus de keuken. Waar koop jij dan? Nou, ik, ik koop niet, hoor. Nee, daar, daar heb ik iemand die, die koopt. Wat een mooie wagen. Dat ben er wel in gezien van binnen. Die andere kon ook 250 rijden. En deze kan 350. Had je zin om jezelf te verwennen? Ja, het was het nieuwjaar en ik denk moet ik moet mijn eigen een nieuw cadeautje geven. Ja, erg mooie reeks. Het kan ook prima naast de programma's van Jort bestaan. Aangezien het bij Jort toch voornamelijk om Jort draait. Wat op zich ook leuke tv is. Maar Van Erp laat de mensen gewoon hun verhaal vertellen. Maar de VPRO heeft ook nog documentairemaker Michael Schaap in huis gehaald. En die gaat sinds deze week als een soort, ja, George Kelder voor het Klootjesvolk... als de hokjesman op safari naar de Nederlandse subculturen. Zoals in deel 1 het dorp van de Palingsound. Ik ga op safari in eigen land. Op zoek naar de Rimboe in onszelf. Op zoek naar de ware Volendammer. Zijn ze net als op tv. Ze zijn erg aan hun vrijheid gehecht. En daar moet een ander ook niks van zeggen. En je moet ook niks kwaads achterzoeken Maar dit is hun dorp en dat doen ze zelfs. Zij denken dat het kan. Ja, en ook dit is weer een erg leuke serie. Ja, en dan hebben we ook nog SBS6. Die kwamen deze week met hun eigen Boer zoekt vrouw. Alleen dan zonder Yvonne Jaspers trouwens. Getiteld De Speld in de Hooiberg. Ik ben Christian, woonachtig in Kokzorp op Ik heb een modern melkveebedrijf. En ik zoek nog een leuke, spontane vrouw. En het moet gezegd, in aflevering 1 gebeurde er al meer dan in die hele afgelopen Cairo-reeks. Niet zo heel gek trouwens, als je al die potentiële boerinnen voor het oog van de camera dronken voert. De drank doet wonderen. Althans, voor sommigen. Gelukkig hoeft ze niet meer te rijden. Okay. <laughs> en bij mij is die flink vol. Hoor. <laughs> je hebt kleine maatjes, je hebt grote maatjes. Maar dat is een flinke maan. Gerry had het natuurlijk over van nou, uh, s'avonds event, ochtends event. Ik ben benieuwd uh, hoe ze er eigenlijk morgen op voelt. Ja, en of het nou door de drank kwam of niet, het programma werd met 650.000 kijkers helemaal niet zo slecht bekeken. Al valt dat natuurlijk helemaal in het niet bij die 4 miljoen kijkers die Bo zoekt vrouw nog steeds haalt. Ja, wat dat betreft zouden veel tv-makers in Hilversum volgens mij nog veel meer staan te dringen bij het gegeven jouw kijkcijfers, mijn kijkcijfers. Kastie kijken met Ron Vergouwen. Ja, en al die fragmenten die uh, Ron even aanraakt... die zijn uh, terug te vinden op onze website deperstribune.nl... en uitgebreider zelfs uh, nog dan nu ze zojuist worden voorbij komen. Silly, daar tel. Er zijn een paar vragen van luisteraars binnengekomen. Hoe is dat heen en weer gevliegen? Telkens, is het niet erg belastend? Wil Vivienne van je weten alsmaar naar Dubai en weer terug. Nee, maar goed, het is natuurlijk niet. Het was in het verleden wel alsmaar. Maar ja, als maar één keer in de maand terug. jetlagachtig. Nee, natuurlijk. hoor. Nee. Het tijdverschil met Dubai is in de winter, zoals nu, drie uur. Dus daar drie uur later. En in de zomer is dat twee uur als Nederland in, in de zomertijd gaat. En voor de rest, ja, ik hou van reizen. Dus mm. ik vind het helemaal geen straf. Nee hoor, ik, ik ga zitten, ik doe mijn schoenen uit... pak mijn boekie en... Uh, nu hoort me niet meer klagen. Nee, <laughs> ze zijn geen business class natuurlijk. Ja. Nou ja, het, is, het heeft grote voordelen als uh, je man uh, bij een luchtvaartmaatschappij oh, werkt. Ja, zeker. Dus dat betekent dat ik voor uh, goedkoper. Uh, maar ik vlieg wel indien plaats beschikbaar. Dus als, toestel, ja. dus als het toestel vol zit. Dus als toestel vol zit en dat, dat kan zomaar. Dan je kan dat je de uur vertrekt. Ja, ja. ja, of uitwijken of ergens anders naartoe. Dus dat is wel dat is een, een voorwaarde. Ik heb een nichtje dat Suardes is bij de KLM en die IPB't. En ik wist ja. niet wat dat was. Maar dat is indien in plaats, plaats beschikbaar, beschikbaar. En dan ja. uh, kun je goedkoop de ja. wereld om. Maar... Ja. De plek moet uh, omgezet zijn. Nou ja, dat, dat zeker. En dat kan zomaar een uur voor vertrek opeens vol ja. zitten, omdat er een andere toestel is omgegooid. En dan, dan kom je niet meer mee. Ja, daar moet je ook op instellen. Ik heb nog met de man van Silly, uh, Jan Corcheret, op de toneelschool gezeten. Twitter ten luisteraar. En een huis gekraakt. Oh, dat klopt. Dat zijn te veel dingen. Toneelschool. Toneelschool, ja. Jan die uh, heeft nou, volgens mij één of twee jaar Toneelschool Maastricht gedaan. Dus maar... dat was in Maastricht. En ik weet inderdaad dat, dat hij een huis had met een aantal klasgenoten. En... Uh, mm -hmm. Jan Cotelet, ja, genoemd. Ik, ik geloof zelfs nog Jan Cotelet à la Meunière. Dus ja, <laughs> de creativiteit natuurlijk van de acteurs ja, ja. in de dop uh, was natuurlijk ja, groot. Uh, dat begrijp je. Dacht jouw man, laat ik de Albert Verlinde-vraag maar stellen... Ik, ik kan beter piloot worden? Nee, mijn man had uh, als kind zijn de twee dingen die hij graag wilde worden. Het was of acteur of piloot. En hij is brildragen, dus hij dacht in eerste instantie... dat hij niet piloot kon worden. Dus is hij naar de toneelschool gegaan. En is toen zelf aan zijn privé brevet, klein brevet gaan werken. Oh, en dat zo. heeft hij gehaald en langzaam maar zeker is hij naar de grote... Grote Boeings gegaan. Ron had het net in zijn rubriek, als ik kijk over presentatoren die andere dingen gaan doen, hè, ja. uitproberen, andere genres. Is dat ook een wens van jou? Nou, ja, maar het is tegelijkertijd wil. het gevaar. Weet je, wat wij net ook aanstipt met Wendy van Dijk en Linda de Mol, die acteren. Ik bedoel, dat, daar ben ik natuurlijk zelf dan ook. Stel dat ik weer ga acteren, hoe geloofwaardig ben je? Hè? Omdat je natuurlijk toch, ook in het geval van Wendy en van Linda, je ziet toch gewoon Wendy van Dijk of Linda de Mol. Hm. Dus, um, maar dan niet weg. Ik zou het wel heel leuk vinden. Nou gewoon, ja, hier laatst zat op jouw stoel Mark Kleine-Essink. Ja. Nou, die kennen we ook van de SBS natuurlijk. Hè? De, de, <laughs> die die, die, die grote SBS. vakantieshow. Ja. Ja, ja, dat moet je zeggen. Maar het is een acteur en die speelt ja. ook couperus. Ah. Maar goed, ja, bij een man kun je al weer gewoon een hoge hoed <clears throat> en een snor opzetten. Dan, uh, ja, maar hij dan speelt... lijkt je wel in couperustijd. Maar was dat ja, ja, televisie ook? dat is mij dan weer ontgaan. Nee, dat was, dat was echt het theater. Het, het, theater. Ja, maar het theater. is natuurlijk wat anders. Ja, dan... Ik vind theater toch anders. Omdat je ook het afstand toneel... en mensen gaan er echt gericht naartoe. Maar televisie, ja, denk ik, ja, ja, ja, ik weet het ja. niet. Nee. Maar ja. goed, het is natuurlijk wel hartstikke leuk om te doen. Zeker. Nou ja, kijk, jij ziet nu de ontwikkeling van jouw zoon. Hè. Die wil uh, regisseur worden. Ja, die, die, die is, is al regisseur. Wat regisseert? In, in, hij, hij woont in Hollywood... En uh, hij heeft een grote droom: dat is een grote uh, blockbuster-regisseur worden. Nou, dan moet je natuurlijk in Hollywood zijn. En hij heeft uh, zojuist de opnames achter de rug van zijn eerste speelfilm. A Night Eyes heet hij. En het is naar een boek, een verhaal van uh, de Nederlandse schrijver Jack Lenz. Met de Nederlandse naam Jack Lenz, ja. Uh, die heeft hem gevraagd ja. uh, dat verhaal te verfilmen. En dat heeft hij gedaan. En ik uh, ben een paar dagen op de set geweest. En het ziet er uh, erg veelbelovend uit. En is dus dat een film die wij hier ook kunnen gaan zien? Dat juist is wel de bedoeling, ja. Maar goed, dat is natuurlijk het volgende traject. Het moet eerst, moet eerst gemonteerd worden. En uh, uh, helemaal natuurlijk klaargemaakt worden. En het zou wel helemaal leuk zijn als die ook hier te zien zal zijn. Dus... Wie weet. Silly, het was leuk dat je hier was. Ik vond het ook leuk hier te zijn. Fijn dat je weer op televisie bent. Dank je wel. Morgen? Uh, morgen, ja, 12 uh, ja, uur. Ja. <laughs> ja, twaalf uur. Studio Max Live. Live. live. Um, kwart over uh, twaalf. Nou, bereid je voor uh, Nederland 1. dag van morgen. Het ja. is gezegd. Uh, en dan ga je binnenkort ook wel weer naar Dubai natuurlijk. Hè. Zo gaat I het. Ik denk even. het wel, ja. Heerlijk naar de warmte. Naar Ik de warmte, nou zeker. Ik <laughs> hey, dank je wel. Uh, Zometeen te gast. Napkrook, u weet wel, oud uh, schaatscoach. En met hem natuurlijk over het EK van nu. Maar ook over dat van toen. Tot zo dadelijk. Het is feest. Volgende week zondag presenteert Govert van Brakel de honderdste ste uitzending van de Perstribune. Ja, daar maken uh, mensen bij de radio en televisie er druk over, hè? Vier het mee en kom kijken naar de live uitzending in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Daar zijn we weer. Goeiemiddag. Meld u aan via de website www.deperstribune.nl voor korting op de beeld- en Geluid Experience en kans op mooie prijzen. 100 keer de Perstribune. U komt toch ook? De Perstribune is een programma van Max.